Up. I'm tripping over everything and can't find a half of my stuff See, it used to take a little, and now it takes a lot Little by little, it's taking everything I got Vaseline, HD, TV, DVD, SUV, no fault, single mall, internet, credit debt, high fi, Wi fi, V545, 41501, 601, half a dozen coke. George, ja, hij heeft een tijd geleden een CD uitgebracht, noemde de CD Shots in the Dark. En de single die daarvan uitkwam was ook Shots in the Dark, want ze dachten daarvan dat dat wel grote hitpotentie had. Maar. Daar ja, bleken ze zich toch een beetje in vergist te hebben, want dit was de tweede single die daaruit kwam en die werd ook heel goed gewaardeerd in de country scene. Het werd de nummer 1 van deze, Randy Archer. He rarely ever misses a morning Telling her how pretty she is And wherever they go He's holding her hand Showing the world she's his You'd think they were still on their honeymoon He still treats her just like his queen But if he didn't know him before he found her You'd find it hard to believe He had a mean streak, a mile wide, wild as a bronc in a rodeo. He had a rough edge, a dark side, but as crazy and wild as he was, now he's just as crazy in love. they shopping the mall on Saturday warm in a pew He never was much of a church-going man Before he had so much to lose He ain't raising hell like he used to He's helping raising the kids But woe to the man who'd hurt one of them it sure make you sorry it did He had a mean stream a mile wide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 De FBI heeft drie terreurverdachten opgepakt. In de Amerikaanse stad Denver werden een vader en zoon gearresteerd. Korte tijd later werd ook een man in New York opgepakt. De drie zouden mogelijk van plan zijn geweest om een aanslag te plegen in New York... op een plaats waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals een trein of een metrostation. De verdachten zijn allemaal geboren in Afghanistan. De zoon van 24 uit Denver is de afgelopen dagen een paar keer verhoord door de FBI. Hij zou daarbij hebben toegegeven dat hij contacten heeft met Al-Qaeda... Het olieconcern Traficura zegt dat er een schikking is getroffen met de gedupeerden van de illegale afvaldump in Ivoorkust. voorkust. Ruim 30.000 mensen claimen dat ze ziek zijn geworden door de stoffen uit het schip de probakowala. Maar volgens Traficura hebben de advocaten van de gedupeerden toegegeven dat er geen verband is gevonden tussen de lozing en sterfgevallen, miskramen en ernstige verwondingen. De directeur van het bedrijf zegt dat de schikking Traficura compleet vrijpleit. Greenpeace en een VN-rapporteur zeiden eerder deze week... dat in Abidjan zeker 15 mensen zijn gestorven... door stoffen uit de proba koala. De besmettelijke vogelziekte Het Geel is op zijn retour... en daarom mogen vogels weer worden gevoerd. Dat heeft de vogelbescherming gezegd in het radioprogramma Vroege Vogels. In augustus werden er zo'n 400 dode vogels gemeld... die vermoedelijk waren doodgegaan aan Het Geel. Deze maand zijn nog maar 12 meldingen binnengekomen... De vogelbescherming verwacht dat er de komende weken helemaal geen nieuwe besmettingen meer bijkomen... omdat de ziekteverwekker vooral gedijt bij hoge temperaturen. Het geel verspreidt zich als vogels dicht bij elkaar zijn, onder meer door stafelcontact. Veel steden in Nederland zijn vandaag voor een deel autovrij. Volgens Milieudefensie doen er 26 gemeenten mee, dat is meer dan andere jaren. De deelnemende gemeenten organiseren allerlei activiteiten ter gelegenheid van Autoloze Zondag. Het weer, de mist lost langzaam op, daarna geregeld zon en een kleine kans op een bui en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS.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 of op zondag met Fred Kausberg en David Habig. We gaan nu heerlijk luisteren naar Molly Johnson, een zangeres die ook uh, het North Sea Jazz Festival heeft gefetteerd. Het nummer Melody. It's so easy here with you. Like a walk in the park just before I die. Always oh, so easy here with you Like sun on my face A bright summer day You're like a melody That follows me And when you go I still hear music constantly You're like a melody That follows me You're haunting, yeah, you're taunting me And summer slips to fall, yes it does Seems no time's passed at all, no time at all And summer slips to fall, and then it snows and Then I watch you go, watch you go, oh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 Time slips by I hardly try So don't be sad I won't be blue Cause love will follow Love will follow Follow you Coast Lord there, eh, ain't no doubt about it. Well, Alright. Mijn carro, Rosita. Usted sabe que te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión en mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me hagas así, Rosita. Ven aquí. Hey. Usted qué salado, Rosita. Oh. de Ville, de hit die zij schoorde in 1978, Spanish Soul. En Willie Ville, pseudoniem voor William Borsi. Die is niet meer, want hij overleed op 6 augustus, jongsleden. En hij was een zeer gezien figuur. Altijd prachtige kleren, kleding droeg hij. En een optreden was altijd een feest om hem bezig te zien. Maar hij heeft het ook wel eens verknald... Want dan was hij zo dronken dat hij nauwelijks na twee liedjes alweer afgevoerd moest worden. En hij is ook aan de alcohol, alvleesklier. kanker of helemaal uh, stuk is hij gestorven. Naast Jess vandaag ook nieuws over een Zandvoorts seminar. Toen ik uit de politiek ging heb ik gepleit voor het instellen van een werkgroep mobiliteit. Met het idee om met die werkgroep een bijeenkomst te laten organiseren. En dat is gelukt. En vooral ook dankzij de inzet en de steun van Bruno Bauberg-Wilson, Yvonne Muis en Lieselotte de Jong. Allemaal leden van deze werkgroep. En bij ons is op dit moment de voorzitter van de werkgroep Bruno Bauberg-Wilson. Maar laten we eerst eens even gaan luisteren naar een opwarmer. Vangen net als ik. Onder de weg zie ik de mensen die wel moeten net als ik. Wanhopig maar gelaten staan te wachten ja. Ja, vrijheid ja, in de vieren, nee, me nee, Mee je zim me in mee. En ik denk wel. En die elke dag opnieuw die file, ik geef toe dat is niet zo fijn, keer op keer maar weer die file, ja ik geef toe dat is niet fijn, elke dag opnieuw die file, ik geef toe dat is niet fijn, maar liever dat dan opgepakt als, als. Als er dientjes jij Ja, ik sta in de vieren, nee, je zin me niet mee. En ik denk wel dat ik thuis kom, maar al laat ik geen idee. Jij ja, staat in de vieren, nee, je zin me niet mee. Nee je ziet me weer niet mee. En ik denk wel dat ik thuis kom. Maar hoe laat ik heb geen idee? Jij ja, staat weer in de vieren, nee je ziet me weer niet mee. En ik denk wel dat ik thuis kom. Maar hoe laat ik heb geen idee. Vier. Nee, fiets weer. De fiets van fiets van panel. Is zo juist gepasseerd en de fiets van Piet van Pa is zo juist gepasseerd. En de fiets van Piet van Pa is zo juist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zo juist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zo juist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zo juist gepasseerd.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 Grapjes van de ketting, van de assen, van de spaken, van de velk, van de banden, van de wielen, van de fiets, van fiets, van pa, zijn zo juist In de studio op dit moment als gast bij ons met de nodige jazz ook wel bij zich, maar ook informatie over een seminar wat gehouden gaat worden door deze werkgroep. En Bruno is voorzitter van die werkgroep en kan natuurlijk na deze muzikale bloemlezing... Uh, denk ik wel iets gaan vertellen over het seminar wat staat te gebeuren. En past dit een beetje, die muzikale bloemlezing? Nou, ik, ik, denk, ik denk het haast wel. Om maar eens even bij het eerste nummer uh, over file uh, te beginnen. Uh, als we kijken naar de positie waarin Zandvoort verkeert... dan is die uh, naar ons idee de volgende. Uh, er is in de regio van alles gaande waar het betreft... de autonome ontwikkeling van het, uh, van het verkeer, de groei daarvan. Uh, er zal in de Haarlemmermeer een belangrijke uh, uitbreiding van het aantal woningen. Uh, tussen 10.000 en 20.000 woningen worden daar gebouwd, plaatsvinden. Uh, er zal ook in Haarlem de nodige inbreidinglocaties uh, vinden plaats. Dichter bij ons in de buurt de, de Vogelwijk. Uh, die binnen, dat zal binnen afzienbare tijd ook merkbaar worden. Daarnaast de autonome groei, groei van het verkeer, die natuurlijk ook zo zijn gevolg heeft. En op het moment dat je dan vaststelt dat in feite de weginfrastructuur zoals wij die hier kennen... decennia lang ongewijzigd is gebleven. En daarnaast ook nog uh, erbij betrekt dat de regiogemeenten daar al even zo lang over praten. Maar dat er eigenlijk weinig knopen worden doorgehakt. Nou dan heb je meteen de aanleiding van uh, hetgeen wat ons ertoe heeft gebracht... om te vragen uh, middelen beschikbaar te stellen om een, een seminar over mobiliteit in de regio uh, zuid kennemerland als ik deze lijst van je hoor, dan, dan kan ik eigenlijk constateren dat je je eigenlijk zorgen maakt. Nou, ik, ik denk dat, uh, kijk, op het moment dat je in ruimtelijke ordening gesproken dingen wil, voor elkaar wil krijgen, en we hebben het dan over een horizon van 2020, dan is dat eigenlijk morgen. En dat betekent dat op het moment dat je dus ziet dat, het, uh, dat de rek eruit is, en dat daar consequenties aan vastzitten, uh, waarbij je moet zeggen, ja, er moeten nu eens, uh, knopen worden doorgehakt, ja, dan is het eigenlijk uh, vijf voor twaalf zo ongeveer. En uh, uh, dat is dan ook de reden. Kijk, Zandvoort is natuurlijk, uh, en dat mogen we duidelijk zijn, zeer afhankelijk van goede aanvoerwegen. Uh, Niet alleen waar het betreft woon-werkverkeer, want dat is natuurlijk ja, iets wat komen we elke dag tegen. Uh, uh, al onze inwoners die buiten Zandvoort werken. Maar daarnaast natuurlijk is het ook heel erg van belang voor onze, belang voor onze bezoekers. En op het moment dat je ziet bijvoorbeeld uh, dat de, de zuid hangent uh, waarschijnlijk wordt doorgetrokken naar Emuiden. Uh, dat er wellicht een, een, een tak komt via de zeeweg richting Zandvoort. Uh, dat uh, er allerlei dingen spelen rond de, de, de, de wijken in, in Haarlem. Hè? De, de, de wijken waar eigenlijk nu het verkeer zich doorheen moet persen. Om uh, richting Zandvoort te kunnen komen. ja Dan is het helder dat er een groot belang voor Zandvoort is. Bij uh, die uh, verbetering van de weginfrastructuur. Waarbij je toe kunt komen. Om bestemmingsverkeer te scheiden van doorgaand verkeer. Eigenlijk hoor ik je ook een beetje zeggen dat er elders wat knelpunten opgelost moeten worden. Niet zozeer in Zandvoort, maar meer in de regio. Met als centrum gemeente Haarlem, om het zo maar eens te zeggen. Klopt nou ja, dat? Ja, het is, het is helder. Zandvoort zit natuurlijk in de periferie. Ja. Die, die zit ingeklemd zeg maar, tussen de grote steden en de zee. Uh, nou, vanaf die kant vanuit de zee hebben we weinig te verwachten. Als wij ons ergens anders naartoe bewegen, dan is dat meestal ja. in oostelijke richting. En dan komen wij die andere verkeerstromen tegen. Oké, okay, nou meldde je net dat, uh, dat we een beetje aan het einde van ons Latijn zijn. Maar ik zie dus ook op de seminar uh, een dame uit Gent staan. Uit België die wat gaat vertellen. En volgens mij zijn. De onderwerpen die zij noemt lenen zich uitstekend voor verbetering, groei, et cetera. En dan heb ik het over, gaat de fiets het winnen van de auto? Dat staat er ergens in dat verhaal en uh, de verdere groei van het openbaar vervoer. Ja, kijk, de, de, de, de, de, we hebben eigenlijk nu eigenlijk één van de, van de modaliteiten belicht he, in, in mijn verhaal... en dat is, uh, dat is de auto. Daarnaast hebben we het ook even gehad over openbaar vervoer, bus... Uh, hoogwaardig uh, openbaar vervoer, dan in, in, als het even kan vrijliggende bustrassé-trein natuurlijk. Uh, maar het is helder dat uh, voor met name die afstanden, Zandvoort-Halem, is de fiets... Een zeer aantrekkelijk vervoermiddel. En moet je ook zeker kijken naar de mogelijkheden die dat, dat, die wijze van transport ook heeft. Want het is natuurlijk helder. Um, we zitten hier met allerlei beschermde gebieden en we kunnen niet zomaar landjepik gaan, gaan spelen. Dus er zal veel gehaald moeten worden, als het even kan, uit uh, het maximaliseren van die mogelijkheden die er nog op ander vlak liggen. Goed, als ik jou zo hoor, dan krijg ik uh, een gevoel met heel veel ritme en ontwikkelingen. En dat past ook uitstekend op jouw uitgekozen nummer. Nummer van Oscar Pietersen I got rhythm. Het gebeurt af en toe dat uh, de cd-speler een cd niet wil pakken. Dus uh, dan moeten we er heel snel iets anders op verzinnen. Dit was een Melody Peru met Everybody's Talking. Ook prima natuurlijk. Ja, we gaan weer even door naar het seminar in zuid Kennemerland En dat vindt plaats in Zandvoort. Bruno, enige praktische informatie? Ja, dat, de, de, de plek van Handeling is NH Hotel... Um, de datum is 2 oktober. Uh, we gaan daar met een leuk programma aan de gang. Van ongeveer uh, tien uur tot pakweg uh, vier uur, half vijf, vijf uur. Dat laatste heeft te maken met een afsluitende uh, borrel met hapje. Met hapje. Uh, daartussenin komen uh, allerlei uh, zaken voorbij. Um, om maar eens te, te noemen, uh, niet de minste onder ons gedeputeerde. Elisabeth Post, de nieuwe de gedeputeerde van Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland. Zo, dat is een primeur. Uh, ja, inderdaad. Voor veel mensen die uh, het seminar zullen gaan, gaan bijwonen is dat inderdaad het geval. Dan uh, komt direct daarna uh, wethouder Jan Nieuwenburg, wethouder Haarlem, uh, aan, aan bod. En dat gaat ongetwijfeld een, uh, uh, wel een leuke uh, discussie opleveren. Zeker op het moment dat je hebt gezien de laatste tijd wat er aan uh, publicaties in de... Regionale pers is verschenen. Even voor de duidelijkheid. Weet jij dat misschien? Er wordt gesproken over een tunnel. Maar gaat die nou richting uh, uh, busvervoer uh, onder het Spaarne en uh, richting Haarlem? Of, of uh, is er ook een studie bekend waarin uh, er een tunnel gaat komen onder uh, de Rustenburgerbrug. En die dan uiteindelijk ergens bij de slaan moet uitkomen. Want daar heb ik ook niet zo over gehoord. En dat is natuurlijk voor Zandvoort heel aantrekkelijk. Nou, om te beginnen is het zo uh, dat, je, dat het nog niet helemaal duidelijk is... voor wie wordt die tunnel nou eigenlijk? Uh, voor zover ik heb begrepen... wordt er voornamelijk ingezet op uh, de tunnel voor hoogwaardig openbaar vervoer. En wat is daar de reden van? Nou, uh, de Zuid-Angent is een enorm succes. Um, stel zo, uh, dat, uh, zozeer dat er nu al wordt nagedacht... of we niet moeten gaan ver verrelen of vertremmen... of hoe je dat noemen wil. Um, maar die bus... Die, uh, die formule van die bus is dat je een, als het ware een gegarandeerde reistijd hebt. Ik stap om acht uur in en dan weet ik dat ik om half negen in Haarlem kan uitstappen. Maar aangezien de bus nu nog zich moet invoegen, net voor de bruggen, hè, de, de buitenrustbruggen, in het overige verkeer, ja, lukt dat dus niet om die reden. Want ja, in de spits is dat daar niet altijd handig om uh, die passage te kunnen nemen. Dat betekent dus dat dat ook de insteek was voor die hele tunnelgedachte. Maar... Uh, je hebt gelijk, er is dus daarnaast nog sprake van, moet die tunnel dan ook niet eigenlijk voor ander vervoer geschikt gemaakt worden? Gewoon uh, auto's, vrachtverkeer enzovoorts. Ja, als we of, toch aan het boren zijn. Of, he? uh, ja, en daarnaast is er ook nog een discussie over de korte en de lange variant. Een korte variant die eigenlijk uh, betekent dat je ongeveer richting uh, uh, nou ja, Houtplein of iets dergelijks uh, uh, uitkomt. Er zijn er overigens al drie locaties uh, uh, geweest die alle drie geen genade hebben gevonden bij de Haarlemse bestuurderen. Uh, maar er uh, uh, wordt ook gedacht over een veel langer tracé... wat bij het, uh, het, uh, het station uitkomt in Haarlem. Aha. Het centraal station. En zelfs nog ietsje doortrekken uh, voor die tangent die naar IJmuiden uh, gaat. Dat je ook dus de, de, de, ten, de, ten noorden van het station... De, de, de traverse als het ware die daar is, uh, oost-west... dat je die ook nog kunt passeren. Dus, uh, maar ja, uh, dat vergt honderden, honderden miljoenen, dit, dit soort investeringen. Ja. En ja, zoals dat wat dan wel gaat, dan kijkt een lokale overheid tegen een provinciale overheid aan. En de provinciale overheid moet dan weer een verhaal neerleggen bij de, de, de Rijksoverheid. En de insteek van huomen is eigenlijk dat men niet het achterste van de tong wil laten zien. En dat maakt de discussie met het Rijk niet makkelijk. Kan okay. ik het zo maar zeggen? Ik heb een mooie plaat van je gekregen, en dat is Colin Hawkins en Ben Webster. En het nummer is heel toepasselijk. You had be so nice to come home to. Oh, oh, Soon I want the real thing instead, but for now I got this. Instead, but for now I got this sweet Maar vervoer, gebruik van andere vormen naast de auto, zijn erg ontwikkeld in België. En dat heeft er ook toe geleid dat ondergetekende en Bruno samen naar België zijn gegaan... om daar iemand te spreken die al jarenlang ervaring heeft met het opzetten van promotie... en het bekendmaken van wat er allemaal gebeuren moet naast de auto. En dat is, dat is aardig gelukt. We hebben een goed gesprek gehad... En Bruno, jij kan iets vertellen over deze mevrouw, Ilse Vannes. En ook de workshops die er nog komen. Want je hebt ja. natuurlijk de inleiders genoemd, maar er is meer. Nee, hè? nee, nee, de inleiders, daar hoort ook Ilse Vannes nog bij, Fred. Um, Ilse Vannes die is van de Koepel Milieu en Mobiliteit uit België. Comimo heet dat. En uh, zij kan uh, vertellen van haar ervaringen om binnensteden autoluw te maken. De gevolgen daarvan, zeg maar, voor de, de, de, het midden- en kleinbedrijf. Uh, de, het faciliteren van uh, fietsgebruik uh, en hoe je daarop kunt inspelen. Uh, kortom, ook openbaar vervoer niet te vergeten. Uh, want uh, door uh, allerlei uh, ja, ruimtelijke inrichting rond steden heeft men daar als het ware een hele strategie ontwikkeld om uh, andere vormen van vervoer een uh, groter aandeel te laten innemen in, hetgeen, in het verkeer wat van en naar uh, steden gaat. Dus dat, is, dat wordt zeker interessant. Nou, dan zijn we samen met de andere... En de fietser als big spender. Ja, dat is namelijk heel erg leuk. Uh, wat, uh, en ik denk dat dat met name misschien ook voor ons, uh, ons mid- en kleinbedrijf... hier de Kamer voor Koophandel ook een eye-opener zou kunnen zijn. De vrees is al heel gauw dat op het moment dat je binnensteden gaat afsluiten... voor autoverkeer, dat dan dood in de pot is. Wat blijkt nu? Uh, kort geleden heeft ook uh, Horeca Nederland daar een mededeling over gedaan. De, de fietsers zijn de beste klanten van de horeca, om maar eens wat te Zo. noemen. Maar ook in België heeft men gemerkt dat de fietsers eigenlijk de big spenders zijn als het gaat om het doen van aankopen in binnensteden. En daar zit dan best wel iets aardigs achter. Op het moment dat je op de fiets bent en je ziet ergens een aanbieding of je ziet iets interessants, dan is het nooit een probleem om even af te stappen, je fiets neer te zetten en daar eens te gaan kijken. Ben je met de auto, dan kom je er misschien helemaal niet eens, omdat je er niet mag komen. En als je het al wel ziet, dan is het de vraag, ja waar raak je auto kwijt? Dus met andere woorden, ik kan me daar best wel iets bij voorstellen en zij kan er hele leuke dingen over vertellen. Uh, ook hele, uh, uh, denk ik, nieuwe dingen die uh, maken dat je daar op een andere manier tegenaan kunt kijken. Komt dat in jullie uh, verkiezingsprogramma? Uh, je bedoelt, uh, of, of auto, wij in ons. auto-luw auto maken van Zandvoort? Nou, wij denken, uh, in ieder geval. Uh, er zijn er bij ons in, in de fractie mensen die menen. dat de Haltestraat misschien best wel eens aan aantrekkelijkheid zou kunnen winnen. als je daar uh, een meer autoluw uh, uh, beleid op zou loslaten. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door om te beginnen het eerste stukje van de Altestraat in hoogseizoen uh, dus meer af te sluiten. Hè? Dus na, na de bevoorradingstijd, noemen we wat, 11 uur. En om daar dan bijvoorbeeld gewoon ervaringen mee op te doen. Uh, maar goed. Uh, Even terzijde. Ja, Oké, okay, dat, dat was de Hollandse, de, de, de Zandvoortse component. Uh, dat, die drie inleiders, dat is dus de gereputeerde, is het post, wethouder Jan Nieuwenburg en Ilse Vannes... die zitten in het ochtendprogramma. Dan is er smiddags nog, uh, zijn er drie workshops. En die workshops die behandelen... De volgende thema's. Gedragsbeïnvloeding. Is dat het alternatief voor meer asfalt? En dat wordt gedaan door de heer Van der Pijl van de provincie Noord-Holland. Dan hebben we nog de heer Verkooyen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. En die zal belichten. Kun je nu, als je het regionaal wil aanpakken, de mobiliteitsproblematiek. Moet je dan je nog bepalen bij wegbeheer? Binnen de grenzen van de gemeente. Of moet je dan de, de schaalvergroting maken tot netwerkbeheer. Waarbij in feite ook de zwakke schakels mee aangepakt worden. En je niet, zoals dat tot dusver is gebeurd, in feite de consequenties van nare maatregelen probeert zoveel mogelijk bij de buurgemeente neer te leggen. En dan tenslotte hebben we de heer Sodderland van het Instituut voor Natuur en Milieu. Die uh, uh, het zal belichten. Wint openbaar vervoer de fiets. Het van de auto. Nou, en daar zal ik best een aantal behartenswagen dingen ook over vertellen. Uh, dan hebben we dus. Uh, mensen kunnen dus kiezen uit twee van de drie uh, workshops. En uh, ik denk dat we daarmee uh, een heel aantrekkelijk programma hebben. Wat heel mooi op elkaar aansluit. Ochtend- en middagprogramma. En wat echt, denk ik. In een aantal, voor een aantal mensen zeker tot nieuwe inzichten zal leiden. Goed, ik ga nog even naar de muziek. En we waren direct nog wat meer in de tweede uur aan informatie. Maar ik heb het nog even over de werkgroepleden. Daarin zit Lieselotte Jong. Die is zeer fijn gevoelig als het gaat om sfeerbepalende zaken. En die heeft daar ook een hele belangrijke bijdrage in geleverd. En ik heb haar gevraagd, heb jij nog een nummer... wat ik voor jou kan draaien in dit programma? Zij was tijdens het jazzfestival in Mogen van de Canarische Eilanden 1999 daar. Genoot van uh, Piet Allen En uh, heeft daar ook een cd gekocht. En die heb ik kunnen lenen zolang. En ik ga draaien voor haar nummer 7. Springtime Swing.